Het NOS-nieuws van 5 uur. Watermogenmoet met het NOS-journaal. Premier Rutte zegt dat het nog lang kan duren voordat er wat wordt veranderd aan het Europese associatieverdrag met de Oekraïne. De Tweede Kamer wil dat Rutte snel iets doet met de uitkomst van het Oekraïne-referendum in april, waarbij een meerderheid tegen het verdrag stemde. Rutte noemt zijn pogingen om opnieuw met de rest van Europa te onderhandelen over het associatieverdrag een smal geitenpad, waarvan het nog maar zeer de vraag is of het er ook komt. Een oud-voetballer van FC Groningen is in Spanje opgepakt voor fraude. Romano S. deed zich voor als scout van Groningen. Op die manier lichtte hij een Amerikaanse student voor 6300 euro op, meldt RTV Noord. S. beloofde de student een trainingstage bij FC Groningen. Het is niet de eerste keer dat de 45-jarige oud-voetballer in het nieuws komt vanwege oplichting. In 2008 deed hij zich ook ten onrechte voor als tussenpersoon tussen een club en voetballers. Steeds meer supermarkten stoppen met de verkoop van producten in verpakkingen met minerale mineralenolieën. Na Lidl en Jumbo doen nu ook de supermarkten van de inkooporganisatie SuperUnie de verpakkingen in de bam. In de SuperUnie zitten onder meer Dirk, Coop en Plus. Sommige minerale mineralenolieën die worden gebruikt in kartonnen verpakkingen zijn mogelijk kankerverwekkend. Albert Heijn en Aldi hebben nog geen maatregelen tegen de verpakkingen gepland. Voedselwaarkhond Foodwatch probeert ook deze ketens op andere gedachten te brengen. Als gevolg van de orkaan Matthew zitten in Florida 600.000 huishoudens zonder stroom, heeft de gouverneur van de staat gezegd op een persconferentie. Aan de oostkust van Florida zijn overstromingen, maar berichten over slachtoffers zijn er volgens de gouverneur nog niet. In Haiti heeft de orkaan enorm huisgehouden en zijn daar nu zo'n 570 slachtoffers geteld en de schade is enorm. Het weer vanavond en vannacht op de meeste plaatsen bewolkt. Het koelt af naar een graad of acht. Morgen in de loop van de dag steeds meer zon. Het blijft droog en het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NMW Journaal. DFM. Dit is René Passet van de ANWB. Het is drukker dan gebruikelijk op de wegen in de Randstad. Dit zijn de opvallendste files van dit moment. En die hebben dan vooral te maken met de ongelukken. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Denhoorn en Dorp, 12 kilometer. De A7 Zaandam-Horn. 7 kilometer tussen knappend Zaandam en Purmerend. De weg is wel weer vrij trouwens. De A16 bij Rotterdam nog niet. En dat is te merken op de A20. In beide richtingen staat het vast rond het plein. Vooral vanuit de hoek van Holland is er vertraging. 8 kilometer tussen Schiedam en het Terbrechtseplein. Aansluitend op de A16 naar Breda, tussen het Herbergse en Knop het Ridderkerk, nog eens 7 kilometer. Reken op een half uur extra reistijd. A27 Almere-Utrecht, tussen Knop het Eemnes en Hilversum, 6 na een ongeluk. En verderop tussen Hagestein en Noorderloos, nog eens 9. En dat kost je in beide gevallen 20 minuten extra. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek.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 Hele goedemiddag luisteraars, dit is Zandvoort draaidoor, maar dan ietsje anders. Wat kan u verwachten in dit programma? Wat is er te doen de komend weekend in Zandvoort en de directe omgeving? De recept voor het komend weekend. De column van Nel Kerkman en het gedicht van vandaag. En in de tweede uur... Uiteraard het weer voor het komend weekend. Ik word vandaag weer geassisteerd door Toet en Ronald Kraaienstein. En de muziekkeuze is voor Ronald. Toch wel. Heel veel plezier. En we beginnen straks met een plaatje speciaal voor een paar trouwe luisteraars... Tavares, heaven must be an angel. Ingrid en... Mart. Mart. Mart, Mart, Mart. En niet vergeten Ingrid ook. Hè. En we zijn weer compleet. Zijn we compleet. We zijn er weer. Toetertje is er ook weer. Onze toet is Toetertje er ook weer. Zelfs, God. Het wordt met de week erger. Ja leuk hè? ja En jouw, jouw um, um, persoonlijke. Uh, hoe zal ik Jannie nou eens noemen? Ja dat weet ik ook niet. Coach. Ja. Noem hem maar coach. Ja, coach? Ja. Ja, nee, Steun en toeval. Het zal let heel erg op je hè? Ja behoorlijk Dat ja. je niet in zeven sloten tegelijk loopt. Ja. ja. ja. Behoedster. Behoedster. Livewacht. Behoedster. <laughs> Body, bodyguard. <laughs> bodyguard. <laughs> Hallo, Jannie. Ah, ze zwaait heel Ja, Ze, heel zegt, ze zegt mooi niks. <laughs> slim. <laughs> heel slim. <laughs> zullen, we, zullen we rustig doorgaan? Ja, laat we doen. Kijk. Kunnen we dat? Ja. We gaan volgens mij naar, naar de Bakkerstraat. Oh, ja. ja. Na, da, da, da, da, oh, jij da, zit weer da, mee te dat, lezen dat op je de... scherm. Ja, ik het <laughs> Oh, echt hè? Zich samen. Een regenbui klettert tegen de ramen. De zomer is weer verdwenen. Een nieuw seizoen verschenen. De gure herfst is aangekomen. Men ziet het aan de vele bomen. Bladeren dwarrelen over de grond. De wind speelt ermee in het rond. De bladeren aan de takken verkleuren. Dan is iedere herfst hetzelfde gebeuren. Prachtige gouden-gele tinten verschijnen, maar zullen helaas spoedig verdwijnen. De bomen worden kaler en kaler. Weer en wind steeds graler. Storm en regen vieren nu hoogtij. Maar wij weten, dit gaat voorbij. Herfst, winter, lente en zomer komen en gaan. Maar liefde en trouw blijven bestaan. Het geeft ons de seizoenen en tijden. Laten we ons dan ook daarover verblijden. Je zit wel een beetje in de laf soms, vind ik zelf. Ja. Dat zei ik al tegen ja, Eén ja. ja, dus alleen één, één, één ding vind ik wel een, ik beetje, een beetje jammer somper. van het nummer. Nou? Ze zingt gewoon dwars door ons gesprek heen. Ja, ja maar, ja, maar dit, ze belde me net. Dat jullie het dwars door haar liedje heen. Het, uh, ja, oh, ja de, aan... daar zijn wij voor aangenomen, oh. hier, toch? ja, Zijn jullie aangenomen? Ja, oh, jullie ja. Ik, moest, ik moest komen. Oh. Oh. Ja. Nou, gaan we wat voorlezen. Ja, ik heb iets over kunstkracht 12. Dit weekend vindt kunstkracht 16... In de galerij De Wachtkamer op zaterdag 8 en zondag 9 oktober en dan gebeurt het tussen 11 en 5 uur s middags. Deze unieke expositieruimte is onderdeel van Jupiter Plaza dat zich bevindt in het centrum van Zandvoort in de Haltestraat 2 tot en met 10. De BKZ-leden zullen daar hun laatste werken laten zien. In de overdekte winkelgalerij van Jupiter Plaza zullen ook een aantal gastexposanten hun werken tentoonstellen en treedt de zangeres Margot Weesie op... met een groot repertoire aan Engelse, Nederlandse en Franstalige liederen. Heel verrassend. Op een groot doek geven wij de contouren aan... van een wereldberoemd werk van Michelangelo, De Schepping. Het is de bedoeling dat een ieder die dat leuk vindt... hier met een kwast kleur aan gaat toevoegen... zodat het wel een heel bijzondere Michelangelo gaat worden. Op het terras zal zondagmiddag 9 oktober ook gedichten worden voorgedragen. De gebruikelijke openingstijden voor de Harderlei de wachtkamer... zijn het hele jaar door vrijdag, zaterdag en zondag... van 12 tot 5 uur s middags. Er is nog informatie op de website te vinden. www.bkzandvoort.nl Nou weet ik niet hoe het met jouw dyscalculie is, maar... Um... Dys wie? Ja, precies. Dyscalculie bedoel <laughs> ja, die. je? Ja, die. Um, het heet Windkracht 12 en dan is het vervolgens ja. Windkracht 16. Kunstkracht. Kunstkracht. Wel blijven opletten, hè? Ja, een beetje. Maar je had gelijk. Um, daarboven Natuurlijk me... heb ik gelijk, anders dan zeg ik het niet. Oh, help. En door met de muziek. We moeten mensen wakker maken. Ja. Ja, dat handschaf opdracht. Oeh, yeah. Beetje raar. Ja, dat is leuk. Ik had dat te luisteren, ook Oeh, de waar. shiftjes van de keizer? Ja, ja ik zie het, ja. ja. Ruby. Ja. ja. Ja, een lekker ding is dat toch? Het ja, is niet anders ja. Dan, ja. dan de kleding van de keizer. Maar goed. Dat, dat is toch wat, wat anders, anders. Ja, Dat zeg ik, weer is wat anders. Ja, is, was dat niet repelsteeltje of was dat weer wat anders? <laughs> goed. Ja, ja, had een leuk stukje, jongen. Lees, lees wat voor en mij. til het niveau op. Wat zeg jij? Ik zeg lees wat voor en til het niveau op. Nou, ik ga het even. Want het wordt een heel moeilijk stuk. De Nederlandse onderzoeker Ben Veringa heeft de Nobelprijs voor scheikunde gewonnen. Samen met Jean-Paul Savage en James Fraser Sodat. Voor hun onderzoek naar de moleculaire nanomachine. Het is de 108ste prijs voor scheikunde die is uitgereikt sinds het begin van de prijs in 1901. Vier keer eerder kreeg slechts een vrouw prijs. Dat vind ik wel een beetje seksistisch, vind je niet? Ja, dat zei je gisteren ook. Ja. Oh, nee, ik niet. De prijs werd toegekend door een speciaal comité dat werd samengesteld uit leden van de Koninklijke Zweedse Academie van Wetenschappen. De Nobelprijs voor natuurkunde ging gisteren naar drie Britten voor een onderzoek naar de topologische faseovergangen. De drie, drietal ontdekten hoe elektronen in twee of één dimensie stromen. De Nobelprijs voor geneeskunde was maandag voor de, nou komt hij, de Japaner. Yoshinori Usami, nou. voor zijn onderzoek naar zelfvertering in cellen. De Nobelprijs voor Vrede wordt vrijdag, dus vandaag, bekendgemaakt. Die voor Economie wordt maandag pas bekendgemaakt. Daarna komt nog de Nobelprijs voor Literatuur. Toetje, ik vind het knap. Hey, toetje hebt nog kans. Literatuur. Oh, dus ja. ik kan nog mee dingen. Ja, ja, ja jij doet mee. Oké. Okay. Ja, hier staat in het lijstje. Genomi nou, spannend. Gen genomineerd. Maandag hoor ik het. Maandag hoor je het. Top. Make a big noise, playing in the street, gonna be a big man someday. You got mud on your face, you big disgrace. Kicking your can all over the place, singing. We will, we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 we will be zijn, weet ik niet meer. Ja, ja, ik kan me nog herinneren van de Nijmeegse Vidaagse in Groesbeek dit. Ach, geweldig jongen. We zijn met z'n allen heel blij dat je je überhaupt dat kan herinneren. Anders. Ja, <laughs> dank je. Dank je. Ja, maar ik heb gisteren ook geen alcohol gedronken. Dat nee, is, uh, oh. Ja, ja. Da daardoor ben ik een beetje helder. Ik vond, ik vond je neus al een normale kleur hebben. Nou, dank dus, je. Ja, ja. Nou, dan is hij morgen anders. Ja, ze zitten er ja, ja ja ja ja. <laughs> ze zegt ja, niks, maar nee. ondertussen. Nee. Ze heeft wel van alles in haar handen om te gooien. Ja, ja watch ja. it. <laughs> nou, lees eens voor dat eigen Nee weleens. joh, we, nee, we je goo gooi, in? gooi er nog even een leuk Goa, plaatje in. Gooi er een muziekje in. Ja, lijkt me leuk. Oh, okay. Doe eens gek. Oh. Betty Smit. Wat gaan we eigenlijk om half doen, weet je dat nog? <laughs> Kijk even in het Iets, format. Oh, oh, oh <laughs> ja. Uh, <laughs> Hoog een blekje, je oh een blikje ben zo terug huisgoed Come close try is the fire Ja, Kolom van de, de week. week van Nel Kerkman. Volgens mij willen we allemaal jong blijven. Maar helaas komt de ouderdom vaak met gebreken. Gisteren belde een goede vriend ons op dat zijn vrouw naar een verzorgingshuis moet brengen. Heel verdrietig. En dan besef je pas dat je je handen dicht mag krijpen, Dat alles bij ons nog goed gaat. Mijn gedachten gaan terug naar de gezellige tijden. dat we met onze vrienden hebben beleefd. Ondanks dat ze niet in Zandvoort woonden. Onze vriendin was altijd een opgewekte vrouw. En eigenlijk verwacht je dat alles bij het oude blijft. Voor altijd jong. Wie wil dat niet? Vanwaar dat deze sombere gedachte. Mijn dochter belde mij op of ik wil voorlezen op school. Het is weer kinderboekenweek. En op school besteden ze er extra aandacht aan. Het thema is voor altijd jong. Het kinderboekenweekgeschenk is geschreven door de 87-jarige Dolph Verroen. En gaat over opa's en oma's. Maar heel verrassend over vriendschap en oorlog. Het is een verhaal dat hij heeft beleefd tijdens... Want hij, dat hij beleefd heeft, want hij, als je oud bent... dan heb je veel te vertellen. Dus zeg ik je, ja. Ik heb het nu voorpret, want met grote kinderen... is voor lezen een gepasseerd station. Wat voor een boek is, ga ik lezen. Dat wordt moeilijk. Ik heb best veel kinderboeken, maar die zijn te oudbollig. Boeken uit onze kindertijd heb ik niet. Boeken kostten toen veel geld. En een bibliotheek was er nog niet, in Zandvoort. Die kwam pas veel later. De meeste boeken die ik had, waren de boekjes van WG van Hulst. En die kreeg je met kerstmis, van de zondagsschool cadeau. Met een sinaasappel erbij. Jammer genoeg heb ik er geen een meer. Wel de boekjes van Pichelmee. Daar moet je plaatjes voor sparen en later bij de tekst plakken. Ze moeten diep, diep verstopt nog ergens liggen. Mijn keuze is gemaakt. Ik ontdek een leuk boekje. Sisi de Aap, geschreven door meester G. Loogman van de Hanni Schafschool. Ah, oh. ken je die? Ja. Ah, oh, lieve was dat. Zijn geïmproviseerd verhaal over Sisi de Aap waren beroemd en de leerlingen hingen aan zijn lippen. Doet ook. Een ode aan een leraar... die voor zijn boekje voor altijd jong is gebleven en in menig hart nog voorleest. Nel Kerkman. Ja, Geen Loogman was ja, is dat. Ja, is Ja, dat, is dat jouw leraar geweest? Nou, het was uh, de, de, het hoofd van de school. Ik heb nooit echt les van hem gehad, helaas. Althans ja. een, een deel in de zesde klas volgens mij nog even. Maar um, ja, het was een ongelooflijk lieve man. Hij zat ook altijd op het Witte Paard op 5 december. Zal ik het maar even zo omschrijven, omdat er misschien nog kinderen meeluisteren. Um, dus hij uh, heeft heel veel gedaan. En inderdaad, hij kon geweldig vertellen. Met leuk. Ja. Met leuk. Ja, hij was altijd grapjes aan het maken. Nostalgie. Ja. Nel, we hebben het. Heerlijk. Nostalgie. Nostalgie. Dus no. we lezen... Nostalgie ZFM voor... Ja. het Andermanswerk. Volgens mij. Ja. ja. Zo wat uh, waar de wereld om draait, hè? Ja, dat is ook zo. Herinneringen. Money, money, money. Nee, herinneringen kan je zelfs kopen. Is dat zelf? Ja. Dan heet het ook een boek. O, oh, dat bedoel je... Ja, Hans. Ja. Hey, weet je trouwens, Pink Floyd, was dat degene die, uh, die toen in Amerika, die ziet heel vaak op de televisie: zie je die oude Pink Floyd-mannen zitten op een, op een tribune en een ander die maakt dan, het is geloof ik de tribute of Pink nee, Floyd? Dat Led Zeppelin. Oh, is dat Led Zeppelin? Ja. Oh, dat ben ik in de war. Dat geeft niet. Verbaast me niet, het is, uh, nou Het is wel, het <laughs> is wel dezelfde tijd. Het ja, Toch? Het is allemaal heilige tijd. Hij, sta, hij staat helemaal te glimpen. Nee, ja, nee. ja, hij vindt het schattig, dat, hè? Ja, dat vindt hij mooi, hè? Hij, hij zingt alleen niet mee, dat vind ik wel jammer. Sinterklaas kapoentje, gooi wat in mijn schoentje. Gooi wat in mijn lijstje, dank u Sinterklaasje. Dag. Alle kinderen in Zandvoet een beetje gek gemaakt nu. <lacht> Jullie mogen allemaal vanavond je schoentje zetten. Nou, ja, nu al. Het <lacht> is jouw verantwoording, hè? En niet dat er wat in komt, maar je mag hem echt neerzetten. Ja, ja, ja. ja. Don't worry Voor degene die op internet nu meekijken. Uh, uh, <lacht> zien dat er wat in paniek heen en weer gerold wordt. Dat was niet in nou, ze waren die auto kwijt. Ja. Uh, sommige mensen, en ik weet niet of het aan de leeftijd ligt, Hans. Dan is het heel lastig om dingen uit te leggen. <lacht> dus dan, dan wijs je naar rechts en vervolgens lopen ze rechtdoor. Ja, maar ik dacht dat hij dat daar stond. Dan. Ja, maar daar begat het al fout. Oh. Je denkt... Dat is niet goed, vindt hij. Toet leest we gaan gewoon met de Le paardentram. We gaan, gewoon met de het paardentram. Het ja, we gaan met de paardentram. <laughs> Kijk, het begint zo weer. <laughs> ja, natuurlijk. Oh, jullie willen me gewoon... Oh, dat nee, is het doel. Nee, nee. nee, we gaan het hebben over de bronstexcursie... met de paardentram. Waternet organiseert op 12 en 19 oktober... tijdens de bronstijd van de Damherten... bijzondere excursies met een paardentram. Hoe leuk is dat? De boswachter vertelt alles over het schouwspel waarbij de mannetjes duidelijk van zich laten horen en strijden om de vrouwtjes. Dan hebben we het wel over de herten. Hè? Dat en doen we toch altijd? De, de mannetjes die zijn altijd bezig met vrouwen. Toch? Ja. Laat je dan ook bronstgeluiden horen en zo? Nee, dat mag niet, want er oh, zegt de buurvrouw: lukken. kan je beter je raam dicht doen. Ja, nee, daar ben ik wel blij mee. Naast de paardentrem zijn er tijdens de bronst ook wandelexcursies. En op 6 en 13 oktober zijn kinderen van harte uitgenodigd om mee op stap te gaan met de boswachter. Natuurlijk kunt u zelf ook een kijkje nemen bij de bronst. Blijf vooral op afstand en laat de natuur zijn gang gaan. Te dichtbij staan en of fotograferen verstoort namelijk heel erg de dieren. Voor meer informatie en hoe u zich kunt aanmelden... vindt u op www.waternet.nl slash awd. U kunt ook bellen met telefoonnummer 020-60-87-595. Huise Kitty. Dat is een mooie. Oh ja, ja. ja Huise Kitty krijg je dan alleen. Bronst tijd. Ja. Ja. Die mannen slaan meteen op hol hier. Jannie, ja. help. Ja, maar Jannie ging lachen. Ja, nee. ja, zag je dat? Nee, oh. ze zit in, iets, iets uit mijn blikveld, zeg maar. Dus oh, ja. Die kan ik helaas net niet zien. In twee uur zit ze er gewoon bij, hoor. Ja, dat vind ja. ik ook. Ik ja, vind ja. het gezelliger als ze hier ja. aan tafel komt nee, zitten, ze maar niet. ze weigert nee. gewoon. Nee, dat doet ze niet. En Ze hoeft niks te zeggen, maar gewoon gezellig. Gezellig, ja, vind ik ook. Haal dan ja, in ieder geval koffie nee. voor ons. Oh, ja, Hans. Nee. Oh, zei je dat echt? Ja, ja. ja. Oh, van straf, ga je nu zelf halen. Ja. Hans is even weg. What's wrong with being confident? Uh-huh. What's wrong with being? What's wrong with being? What's wrong with being confident? Uh-huh. It's time to get the change out. What's wrong with being confident? Uh -huh. yeah. What's wrong with being? Yeah. What's wrong with being? Yeah. What's wrong with being? Waarom is hongbal zo populair in de Verenigde Staten? Hongbal is voor Amerika wat voetbal is voor Nederland. Volkssport nummer 1. Dat komt doordat het typische Amerikaanse uitvinding is. Het spel is losjes geïnspireerd op slagsporten. Zoals het Engelse cricket. De spelregels van hongbal, baseball... werden in 1845 bedacht door de Amerikaan Alexander Cartwright... Hij speelde het spel eerst met collega's van de vrijwillige brandweer. Maar al snel werd de sport een rage. Op 19 juni 1846 werd de eerste officiële wedstrijd gespeeld. Rond 1850 noemde de krant de zelf al een nationale game. Dat kwam vermoedelijk ook door de dreiging van de Amerikaanse burgeroorlog... die in 1861 tot 1865 zou duren... De Noordelijke Staten wilden zich met hun eigen sport afzetten tegen hun toenmalige vijanden, de Zuidelijke Staten. Later, tussen 1930 en 1950, bleef Hongbal favoriet. Veel Amerikaanse huishoudens kregen in die tijd hun eerste televisie. En daarop volgden ze de Hongbalwedstrijden trouw. Goeie, hè? Ah, ja. we, we, ik zei net tegen Je jou het over de vrouwen of over het nummer? Alles. Alles. Alles. Alles? Alles. Oeh, dat is veel hoor. Het nummer en de vrouwen. Oeh, oeh, oeh. Vrouwelijk nummer. Het vrou ja, duidelijk. Ja. Goed, zullen we nog even wat nieuws tussen Ja, doe maar even. Er is een uh, marathon. En wel een vijftiende uh, Slender U-marathon. Smith Health Wellness doet vrijdag, dus vandaag, 7 oktober mee aan de jaarlijkse Slender U-marathon. Deze, tijdens deze dag worden diverse activiteiten aangeboden om mensen kennis te laten maken met het slenderen. De opbrengst van deze dag wordt gedoneerd aan het reumafonds. Steeds meer reuma-patiënten krijgen van de reumatologen niet meer rust voorgeschreven, maar worden juist geadviseerd om te gaan bewegen. Ook bij Smith Health and Wellness van Ineke en Peter Smits zijn veel, klachten met reuma actief, veel klanten met reuma actief, omdat dit voor hen de manier is om toch te kunnen blijven bewegen. Slenderview concentreert zich op de versterking, de versoepeling en de verslanking van de spieren in 48 houdingen verdeeld over zes toestellen. Veel mensen met bewegingsklachten verlicht slenderen ook de pijn. Het is nog tot 6 uur. Um, dus dat is niet meer heel erg lang. Dat is nog vijf je minuten. Je kan nog tien hebben. minuten lopen. Dat is ook wat. Tien minuten. Ja. Dus als iemand nog kan sprinten, kunnen ze naar de Hogeweg 56a en dan kunt u nog voor vijf euro kennis maken met de banken en steunt u het reumafonds? Ja, ja, ja. Maar volgende week hebben we het ook over een, een onderwerp gaan we het hebben wat er toch ook iets mee te maken heeft, denk ik ja. nu. Ja, zeker. Er okay. uh, is nog een soort uh, uh, manier om te liggen. Wat, yeah. wat ontzettend helpt bij Reuma. Daar gaan we het volgende week over Daar gaan we het volgende ja, ja, week maar, over Ja, daar gaan we zeker hebben. doen. Goed, ja. Spanon. Ah, Oh, dat vind ik nog, leuk. Ja, dat vind ik. Nog, dat, nog. dat is die man met die vetkuip, hè? Ja. ja, hè? Ja. Ja. Die had ik vroeger ook. Die zou we nu niet meer zeggen, maar die had ik vroeger ook. Oh, daarom is het ja, bezig. Ja, ja, ja. Oh. Dan oh. weet ik nog dat deden we van, die, van dat spul erin en dan werd en dan het helemaal zo. stijf en dan zo'n grote, grote, krul. Een <laughs> ja. oh. gave kuip. Maar dat is al heel lang geleden. Ja. Shit shit slant and all the, the home is a track. Who can I turn to where can I stay? I heard the is open all night and all day. Hello, En de jongens die weglopen, hè, deze. Ja, straight cat. Ja. Ja. <laughs> ja. Lekker lekker, lekker, lekker muziek, Maar dat ja, doen wij nog niet, hoor. Wij Wat blijven, ho we ho we ho blijven ho nog een uurtje. Oh. Ja, dan en jullie gaan wel... straks wel naar de keuken? Met meestal? Gewoon... Nee. Nee, ik niet. Jij? Nee. Wel? Ik ga niet naar de kamer, want ik rook niet. Nee. Ja, to ja, Toen vro vroeg uh, van de week van. Uh, uh, zeg eens vieze woordjes tegen mij. Dus ja, de keuken. Pardon? Dat was niet goed. Niet? Nee. Oh? Dat is helemaal wat. Ja, oh, ja. Nou, je kan er ook Je zijn. neus groeit. Ja, dat komt. Dat bij mannen blijft dat doorgroeien. Oren ook trouwens. Pinok. Ja. Heb, je, heb je wel eens gekeken naar Rutte dan? Moet je eens kijken wat een neus die heeft. <laughs> ja. <laughs> ja, maar daar woon ik niet mee samen. Daar ben ik ook niet mee verbonden. Nee, dat, dat is waar. Ja, financieel wel aantrekkelijk, maar voor de rest niet. Hé, hey, um, we zijn er alweer bijna. Dus uh, we gaan naar reclame en nieuws. Kijk. En dan uh, aan de andere kant dan, uh, maken we weer een vrolijke bende van. Nou, zo is het. Met Jannie ook, hè? En dan komt Jannie er even bij ja. zitten. Ja, die komt er even bij zitten, ja. joh. Gaan we Jannie even interviewen. Ja, ja, ja. <laughs> nee, die gaat eerst koffie drinken. Ze vlucht dingen. nu naar buiten. Doe eens ja. dus niet, jongens. Doe eens <laughs> dus niet hey, voor We gaan jou. eruit met een stukje Joe Cocker. Wat zeg je? Ja, lekker. hè. Dat is lekkere muziek.